1 uur. NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven en Patrick Lodiers. Verbieden die zonnebanken, je krijgt er maar kanker van. En draag in de Tweede Kamer altijd een jasje. Ja, zometeen debat erover in het lagerhuis van de Nieuws BV. En dan de vergeldingsaanval op Sieren is misschien helemaal niet zo snel. Dat nu in het NOS-journaal. Jeroen Chapkema.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 Goedemiddag. Mevrouw Boers, ja, die aangehouden vrouw, is dat de moeder van de baby? Uh, dat is vermoedelijk de moeder van de baby. Dat zijn uh, resultaten uit de onderzoeken die we nu binnen hebben. Die leiden naar haar. En of dat daadwerkelijk ook zo is, dat moet nu blijken uit het onderzoek en de verhoren. Ja, zij is dus uh, opgepakt. Waar, waar wordt zij van verdacht? Nou, zij wordt, uh, We hebben niet nog definitief iets waarvan... Van, uh, wordt verdacht. Dat moet uh, ook nog eventjes uh, de rechtbank beslissen en een uh, officier. Maar ze is nu aangehouden in verband met het uh, overleden babytje. Ja, kunt u ook al iets zeggen over de doodsoorzaak van dat babytje? Nou, die vragen hebben wij ook en daar hopen we nu uh, in het voor achter te komen. We gaan uh, vooral in uh, gesprek met haar en uh, hopen dan op heel veel uh, vragen antwoorden te krijgen. Ja, de, de um, baby werd zaterdag gevonden. Hè? Toen hebben bewoners van die flat dat, dat zelf gemeld. Um, ik begrijp uit een persbericht ja. van de politie dat, die vrouw, dat de vrouw woonde in de flat waar de baby is gevonden. Klopt, zij woont daar met familie en op dat balkon van hun eigen woning is de baby gevonden. Ja, en toe, uh, hoe heeft u de vrouw uiteindelijk opgespoord? We zijn toen vanaf zaterdag begonnen met een groot onderzoek, een sporenonderzoek, een buurtonderzoek. Er zijn getuigen gesproken, camerabeelden uitgekeken, er is in vuilnis gezocht. Nou, het is een volop draaiend onderzoek en de resultaten daarvan die leiden naar haar. Ja, is er ook een vader in kwestie in beeld? De vader in kwestie die zal er vast zijn, uh, anders was het niet zover gekomen. Maar wat hij daarmee te maken heeft, wat zijn rol was, dat moeten we allemaal nog uitzoeken. Ja, hoe is de vrouw eraan toe? Uh, de, de, ja, hoe zij aan toe is, daar, uh, daar, uh, in verband met de privacy zeggen we daar niet zoveel over. Uh, ik weet wel dat we nu haar alle zorg bieden die ze nodig heeft. En uh, deze zaak kent natuurlijk alleen maar verliezers. Dat is iets waar we heel erg rekening mee houden in het verhoor. En, uh... Goed, dank ja, u ja, ze wel. Ze krijgt de zorg die ze nodig heeft. Ja, dank. Mirjam Boers van de politie Rotterdam. Het kabinet wil dat overheden bij de aanvraag van een vergunning... voortaan ook de zakelijke relaties van de aanvrager kunnen controleren.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 Een speciale werkgroep van het Europees parlement... wil strafmaatregelen tegen Hongarije. Rapporteur en GroenLinks-Europarlementariër Sargentini... wil dat de zogenoemde artikel 7-procedure wordt gestart. Dat betekent dat het land uiteindelijk het stemrecht... in de Europese Raad kan verliezen. Sargentini vindt het niet kunnen wat er in het land gebeurt... zei ze in het programma 1 op 1 op deze zender. De grondwet is zes keer aangepast sinds 2012. Ja. Uh, er zijn kranten gesloten. Uh, rechters worden tegenwoordig uh, politiek uh, benoemd. Um, NGO's worden uh, agenten van het buitenland genoemd. Als je dat allemaal samenneemt. Hmm dan zie je dat mensen niet meer weten waar ze aan toe zijn... Ja. dat ze zich niet meer durven te bewegen... en zich niet meer durven uit te spreken. En dat is eigenlijk het, het angstaanjagende. Hier wordt een samenleving waar een gewoon politiek debat plaatsvond... wordt niet meer gevoerd. Hongarije heeft Sargentini al enkele keren beschuldigd... van bemoeienis met binnenlandse politiek. Het Europees Parlement buigt zich na de zomer... over de conclusies van het rapport. De Raad van State maakt zich zorgen over de groeiende politieke tegenstellingen in Europa. Volgens vicepresident Donner voelen burgers zich bedreigd door globalisering, migratie en vrij verkeer. Dat leidt volgens hem tot steun aan partijen die de gevestigde Europese orde aanvechten. De EU moet daar aan werken, vindt de Raad van State. In Eindhoven is een dode man gevonden in een auto. Een voorbijganger zag de man vanochtend in zijn wagen en belde de politie. De man van de 51 is doodgeschoten. Het gaat iets beter met HEMA. Het afgelopen jaar leed de winkelketen nog wel verlies... maar dat kwam deels door een eenmalige tegenvaller. Het laatste half jaar werd wel winst gemaakt. Ook steeg de omzet tot recordhoogte, mede door uitbreiding in het buitenland. En de Russische ambassade zet grote vraagtekens... bij de verklaring van Julia Skripal... die gisteren na haar vertrek uit het ziekenhuis is uitgegeven. De ambassade vindt het vreemd dat de verklaring alleen op schrift staat... en wil bewijzen dat ze niet van haar vrijheid is beroofd. Skipal en haar vader, een voormalig dubbelspion... waren begin vorige maand slachtoffer van een aanslag met zenuwgas. Het NOS journaal. Makelaars waarschuwen dat de huizenmarkt vastloopt. Er zijn minder koopwoningen, de prijzen stijgen fors... en de nieuwbouw stagneert. Daarom zijn er drastische maatregelen nodig... zegt de Nederlandse Vereniging van Makelaars. Hoewel er nog regio's zijn waar de woningmarkt floreert... gaat het in steeds meer delen van het land niet goed. De makelaars roepen op tot meer samenwerking tussen overheden... bouwers, projectontwikkelaars en makelaars.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 De kerktoren werd in 1975 voor het laatst gerestaureerd. Door de nieuwe werkzaamheden moeten de toren de komende 50 jaar veilig zijn. De dom blijft de komende vijf jaar toegankelijk voor bezoekers. Het weer veel bewolking, maar soms ook zon. In de middag een enkele bui, tegen de avond meer buien... met kans op onweer, het wordt 18 tot 21 graden. Morgen nog wisselvallig, maximaal 17 graden. In het weekend droog, meer zon en warm.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 En Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Goedemiddag, na half twee zit hier naast mij Henk Grol. En ik ga met hem praten over 27 jaar dwangmatig judo, zo mag je toch wel zeggen. En de strijd tegen de kilo's, de voor- en de achterkant van zijn prachtige sportcarrière komen aan bod. Natuurlijk met de bingo-molen, hij staat hier al naast me. Maar nu eerst. De Nieuws BV presenteert het Lagerhuis. Bijzonder goedemiddag, bijzonder goedemiddag hier vanuit de kelder van het Binnen- en vara -pand. Jasje aan of jasje uit, wel of geen vetorecht en wat hebben we eigenlijk aan dialecten? Daarover gaan we debatteren hier in het lagerhuis en ik stel onmiddellijk de debaters voor. Robert Boerleider, securitymedewerker op Schiphol en filmmaker uit Amsterdam. Sanne Roemer, sociaal consultant uit Nijmegen. Ewoud Klok, benzinepomp houden te Hogeveen. Amaboen, student te Utrecht. En Simon Ettenhoven, onderwijsdeskundige uit Bilthoven. En wij hebben natuurlijk ook Francisco van Jolen en Francisco, jij mag altijd de eerste stelling voor eigen rekening nemen. Um, we gaan eventjes naar het kijken naar drugsgebruik in Nederland. Oh, Corp -chef, Corp -chef, uh, Akerboom van de Nationale Politie... wil af van het genormaliseerde imago van drugs in Nederland. Hij zei van de week... Je ziet nu heel veel twintig en, eh, twintigers en dertigers... die door de week erg gezond leven met yoga, smoothies en fitness. Maar in het weekend nemen ze cocaïne en pillen. En daarom luidt onze stelling drugsgebruikers moeten beseffen dat ze verantwoordelijk zijn voor extreem geweld en zware criminaliteit. Ja, die korpschef Akerboom, hij heeft natuurlijk voor het volledig gelijk. Hè? Jongeren zijn altijd de schuld van alle problemen in deze wereld. En dat is al de hele geschiedenis van de mensheid zo. Dan moet je maar eens naar luisteren. Alle verstandig oude mensen geven altijd jongeren de schuld van alle problemen. En dat is natuurlijk niet voor niks. Want als die jongeren er niet waren, dan waren die problemen er ook niet. Zo denkt meneer de korpschef Akerboom. En hij kan ook teruggrijpen. In de Verenigde Staten hebben ze namelijk ook eens een keer geprobeerd met alcohol. Toen zeiden ze, weet je wat, we gaan alcohol verbieden. Nou, wat is er toen gebeurd? Toen heeft de Verenigde Staten de maffia gekregen. Dat was de georganiseerde criminaliteit. En misschien dat de Akerboom, hij werkte bij de politie... maar je moet kijken naar het oorzakelijk verband. Uh, natuurlijk, er wordt gesnoven, geslikt enzovoort. Aan. En dat moet allemaal langs de illegale weg, omdat het illegaal is. En als iets illegaal is, krijg je criminaliteit. Dus als je geen last wil hebben van criminaliteit... moet je dingen legaliseren die mensen graag hebben. APPLAUS Dank je wel, Francisca van Jolen. In New York is de Veiligheidsraad bijeen... voor de mogelijke gifgasaanval in Douma in Syrië. En we gaan naar Washington, naar Arjen van der Horst. Er hoeft maar één land te zeggen, zoals Rusland bijvoorbeeld... we doen hier niks tegen. Nou, ik denk om die reden dat we ook niet zoveel hoeven te verwachten... van de Veiligheidsraad, want Rusland heeft een veto. Nou, die zullen elke scherpe veroordeling van het regime in Syrië uh, tegenhouden. Dus ik denk dat daar niet zoveel zal uitkomen. Nou, daar had hij gelijk in. Er kwam niets uit. En nu belooft Trump op Twitter dat hij bommen gaat gooien. En dat wordt natuurlijk weer begrepen door de Nederlandse overheid. Allemaal stellingen kunnen we daar in het laagruis over verzinnen. Maar wij willen terug naar de kern. En onze stelling luidt, schaf dat vetorecht in de Verenigde Naties Veiligheidsraad maar gauw af. En ik let natuurlijk op of China voor de laatste keer gewaarschuwd wordt. Simon. <laughs> ja, schaf het maar af. Het, het is niet zin om met elkaar te praten als, die ene de, als je erbij zit... en je kunt altijd maar blijven denken van praat maar, praat maar, praat maar straks, straks zeg ik toch nee. Een veto is eigenlijk een soort toestemming om niet naar elkaar te luisteren. En het is bedoeld voor de dialoog. Je hoeft niet te luisteren, want je hebt je mening al bepaald. Dus wat mij betreft gooit het maar af, dat veto. Sanne? Ja, nou ja, het blokkeerde in 2011 ook dat de serie afgestraft werd... Na, en toen moesten de eerste gifaanvallen nog plaatsvinden, dus... Het is niet handig spul. Oh, Robert, de veto? Uh, veto moet lang worden afgeschaft. Het moet gewoon een soort stemmingssysteem komen... dat uh, van alle leden, dat, die mogen dan uh, ja of nee zeggen... en de meeste ja, bommen gooien. Klaar. <laughs> Anna? Ja. Nou, we zijn het denk ik heel erg met elkaar eens vandaag. Ik vind ook dat het best wel afgeschaft kan worden. Het voordeel van het vetorecht vind ik wel... dat je wel partijen dwingt om met elkaar tot een compromis te komen. Maar ik denk dat als je bijvoorbeeld zou zeggen... vier van de vijf leden moeten het ermee eens zijn... dat dat ook prima zou werken. Maar goed, ik ga ja. toch even op zoek naar een veto... Uh, die tegen het afschaffen is van dit veto. Hé uh, hey Wout, heb hier jij... Hier staat hij. Ik vind ik het, vind het een hele gehoord. goede zaak veto recht. Ja? We praten hier niet over wie mag beginnen met penalty schieten... of wie aan de binnenbaan of de buitenbaan moet starten. Dit zijn serieuze problemen. Veto recht vind ik een hele goede zaak, wat zie je nu ook gebeuren. Amerika is op zoek naar partners. Misschien komt er wel een bombardement, ik weet het niet. Alleen dat is dan een, een partijen... Club van een aantal landen die daar ten strijde t, uh, trekt. Maar ik vind de veto-recht bij zulke belangrijke zaken... een hele goede zaak. Robert? Nee, maar het probleem van veto-recht is dat het iedere keer... bij een soort vriendjespolitiek is. Want het zijn maar een paar sterkste landen ter wereld. En uh, als, als jouw twee landen zoals China en Rusland... vrienden zijn van Syrië... dan kan de ander dus niks uitrichten. Omdat het veto als blokkeert. En je weet wat het gifaanval aan val daar heeft veroorzaakt. Nee, maar ze kunnen wel wat uitrichten. Ze kunnen alleen niet in VN-verband wat uitrichten. Maar ja, ze gaan nee. wel degelijk kunnen ze wel wat uitrichten. Want je ziet nou dat Trump naar Erdogan toe gaat. Je ziet dat Trump naar uh, premier Mee toe gaat. Om maar een samenwerking te krijgen. Dat het, dat het voor hem ook. Dat hij die steun krijgt vanuit Europa. En dan wordt hij toch die Assad wel aangepakt. Ik vind het echt. Uh, ik vind dat een hele goede zaak. Ja, kijk. Het punt is natuurlijk of het zin heeft om hierover te praten. Want een land met vetorecht gaat natuurlijk zijn vetorecht gebruiken. Om te zorgen dat het vetorecht blijft. Dus die manier komen we er nooit vanaf. Abba? Ja, um, ik, ik ben het op zich wel eens met Evo wat, uh, wat hij zegt: dat als er belangrijke beslissingen moeten worden genomen, dat iedereen het daar dan mee eens moet zijn. Maar ik denk wel dat op een gegeven moment, als je ziet dat besluiten helemaal niet meer kunnen worden genomen omdat de besluitvorming gewoon lam gelegd wordt omdat één partij steeds dwars gaat liggen dat je dan wel moet ingrijpen. Ja, maar je praat hier over bombardementen van, van landen. Kijk, de, wat de oorzaak is, dat is een gif uh, aanval van Assad, wat natuurlijk echt een om de kruipsel is om dat te doen. Dat is echt het, dat geeft geen, geen Maar, geen maar enkele... waar, ja, blijven, trek... waar, waar blijven we bij het overleg? Hoe zou het nu zijn als in de Tweede Kamer... de drie grootste partijen altijd het, het vetorecht hadden op bepaalde Ja, maar kijk eens naar de VN-missies die wel doorgaan. We doen nou net of de VN de, niks bereikt, maar er wordt wel nee, degelijk wat bereikt. Nee, dat beweer ik niet, dat ze niks bereiken. Ik wil ze naar nou een niveau Ik meer gesprek komt. Ik ben voor dat het Amerikaans systeem eerst bommen gooien, dan praten. <laughs> ja, dat, dat systeem... Dat, dan kan je dat, altijd dat, nog... Een, ik kan toch nog zeggen van, nee, maar dat sorry, is, we hadden het anders moeten doen. Nee, Helaas. Voor dat is natuurlijk een dooddoener. Maar wat je ziet dat Amerika nu op zoek gaat naar, naar uh, bondgenoten... om toch een stap te zetten richting Azzat. Sander, sta dan jij dan hier op goed. te winnen? Nou, weet je ik vind het zo erg om tegen het veto te zijn. Want ik ben ook tegen het bond, maar het veto heeft heel veel goede ontwikkelingen... ook tegengehouden. Dus het blokkeert gewoon de hele boel. En het is niet eerlijk dat vijf staten daar overal dwars kunnen liggen... ook op momenten dat we de wereld proberen te redden. Dus... Hey, nee, dat, dat ben ik dus absoluut niet met je eens. Want de VN heeft wel degelijk ook goede dingen gedaan. Er ja, hebben ook heel veel goede dingen niet Vrijf. gedaan. Vier. Ja, maar ja, goed, dat Vier, is met het overleg altijd zo. Eén. Volgens mij zijn we er niet uitgekomen. Nou, ik, die, ik had nog wel gedacht dat iemand zou zeggen... er zijn te weinig landen die veto-recht hebben. Maar <lacht> nee, goed, dat was weer ijdele hoop. Door naar de volgende stelling. Het Lagerhuis. niet. Ja, maar alles Waar is tijdens... Dat vraag ik mij al jaren af, uh, voorzitter. Met, uh, ik heb een hele langzame wasmachine. En een slechte stomerij. Maar een stroptas zou toch kunnen? Met jasje, ja. Ja, dat was Peter Quint, kamerlid van de SP die we daar hoorden. Hij stond in zijn t-shirt bij de interruptiemicrofoon... en werd daardoor op de kamer, door de kamervoorzitter Ariep op aangesproken. En de, Rijks, de stelling dan ook. Voorzitter Ariep heeft volkomen gelijk. Draag een jasje in de kamer. En ik let natuurlijk op of het net een nette discussie is... waar de argumenten keurig omkleed worden. Amma. Ja, ik zag het filmpje ook vanochtend uh, van de Kamervoorzitter... Die, die meneer Quint daarop aansprak. En ik vind het echt heel jammer eigenlijk dat dat gebeurt. Want ik denk, ja, als jij graag in een T-shirt in de Tweede Kamer wil staan... en dan alsnog een heel goed inhoudelijk punt kan maken... dan moet dat gewoon kunnen, wat mij betreft. Ja, Simon? Nou. Ik ben van de generatie die van school ooit nog zich in huis gestuurd is... om zijn haar te laten knippen, dus je snapt dat mijn standpunt is. <laughs> en nu? Maar hij mag daar nou lopen zoals dus hij erbij wil. Dat is een kwestie van smaak en, en, en de kiezersoordeelpunt. Sanne? Ja, ik vind uh, pakken en strop dat ze eigenlijk ook een beetje mishandeling. Want je wordt gedwongen om je identiteit af te leggen, om je werk te gaan doen. Dus uh, laat mensen hun individualiteit uiten door hoe ze erbij willen lopen. Al is Goed, het een begin... Maar, maar je, weet je wel wat voor zootje dan wordt in de Tweede Kamer? Ja, zootje. Ja, oh, <laughs> fantastisch. Ja, ja. Nee, helaas. Bij uh, het Volksvertegenwoordiger. Je, je, je hoort gewoon, als jij naar een bank gaat, verwacht je ook iemand... maar kun je niks in de pak, belangrijke dingen. Ja, dat, dus ik ja, niet. Nee, helaas is het... Uh, we hadden ook zo iemand bij de PvdA, André Spekman. Kooltrui en alles is nu ook eindelijk weg. Kom op, Robert. We ja, leven in, Steve in Jok, een tijd dat het als verhoogt. Het vertrouwen niet, hoor. Dus bij die bank. Ik, als nee, ze liever in een coltrui of in een jasje. Straks, straks ze zie je ze allemaal op, op sneakers, korte broek en alles. Uh, ja, nou, heeft op. wel de man die altijd netjes gekleed is als hij hier komt, Ewoud. Ja, het is echt bus. Potterlijk hoe die man daar in de tweede kamer ja. staat. Je bent representatief voor Nederland. Je hebt belangrijke onderwerpen te bespreken. Kleed je er ook naar. Een Hans Spekman die daar in zijn wollen trui staat, maar ook deze manier met zijn t-shirtje en zijn tattoos. Prima dat hij dat allemaal heeft. Doe dat in je vrije tijd. Ga daarmee naar de kroeg, maar ja. je vertegenwoordigt mijn Nederland. Daar sta je daar gekleed bij. Simon. Nee, hij is niet representatief voor Nederland. Hij is representatief voor zijn partij. En als daar het t-shirt algemene doel is, dan mogen ze van mij. Ik heb er zo mijn opvatting over, maar het mag wel. Nou, het is het is mijn partij ook al niet. Maar, dus, maar hij staat daar wel als volksvertegenwoordiger. Hij staat gekozen, weliswaar niet door mij, maar hij vertegenwoordigt wel Bij bepaalde ontvang. functies hoort gewoon bepaalde leden. Ah, Hoe schrijf je dat nou? Ah, je... Dus stel, stel als jij als een piloot gewoon lekker in zijn korte t-shirt... Ja, ik ben die piloot hoor. Denk ja, ik, denk de ik denk dat het juist heel goed is dat er ook politici in de Tweede Kamer zijn. die misschien ook jongeren kunnen aanspreken. omdat ze niet heel serieus zijn. Om een stropdasje daar te gaan staan. Ja, dat is toch leuk dat je ziet. oh, die man heeft ook tatoeages. het hoeft niet strak in pak. Het hoeft geen stropdas. als, als jij gewoon netjes gekleed gaat ja, Netjes, netjes, netjes, eh, netjes, Ewoud. Kleding is bedoeld om sociaal-maatschappelijk onderscheid te maken tussen mensen. En ik vind het prima als dat af en toe wegvalt. Sanne, ik wil gewoon kunnen zien of ik mezelf herken in iemand. En als iemand een pak aan heeft, dan weet ik niet wie ik voor me heb. Dan zie ik alleen maar een pak. Zo, uh, Robert. Ja, ja, ja, ja, dat is uh, lastig dan als jij het zo ziet. Maar <laughs> helaas, bij vol vertegenwoordiging... Zij, vier, hoort mij iemand een outfit. 3, 2, 1... Ja, Patrick, uh, ik vond Sanne toch wel het opvallende argument. Al die man, andere mannen hebben zo'n uniform aan... waardoor je niet kan zien uh, wat voor soort postbodes het zijn. Uh, en het is iemand die, die zich in ieder geval onderscheidt. Mij viel trouwens op dat het voor het eerst eigenlijk is... dat een man wordt aangesproken op zijn kleding bij vrouwen. Normaal gebeurt het alleen maar bij vrouwen. <lacht> Mooi. Het Lagerhuis. Worden suke bieten gruiden, Op de zwarte neiengrond Worden lange rechte wielen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 Is dat toch mooi, die muziek van Daniel Lohuus. En deze week werd ook nog bekend dat het heel goed gaat met zijn Drentse dialect. En dat is bijzonder, want de meeste dialecten zitten een beetje in het slop. En verschillende organisaties willen nu meer aandacht om het dialect in stand te houden. En onze stelling luidt, u kunt bellen en mailen... laat die onbelangrijke dialecten toch lekker uitsterven. En ik let natuurlijk op of niemand een groot mouw hebt. Stallen! Nou ja, als die mensen genoeg uh, vuur hebben om voor het uh, instand houden van die dialecten uh, geld vrij te maken... kunnen ze dat, die energie misschien gewoon rechtstreeks steken in het instand houden van die dialecten. Ga vrijwilligerswerk doen en werk aan je dialect. Maar ik wil niet dat mijn belastingcentjes daar naartoe gaan. Robert. Ja, dialect. Ik vind gewoon als iedereen gewoon Amsterdam praat, dan is het gewoon lekker uh, overafstaanbaar. Algemeen beschaafd Amsterdamse. Allah. Ja, ik denk zolang mensen het blijven praten, dan blijft het bestaan. En als niemand er meer geïnteresseerd is, dan sterft het uit. En dat is dan ook niet zo'n ramp, denk ik. Is dat niet zonde? Vind ik persoonlijk niet. Ik denk als, zolang mensen het interessant genoeg vinden, blijft het wel leven. En als dat niet meer zo is, ja, dan is het ook niet zonde als het uitsterft. Mij Precies, zo, zo verdwijnen dan culturen. En als we op de scholen maar gewoon met ABN bezig blijven, want we moeten elkaar ja. wel blijven kunnen verstaan, natuurlijk. Ja, ik zat in Zeeland op school en daar spraken gewoon sommigen gewoon echt gewoon... Plaszeeus, die konden niet anders. Ja, precies, die kunnen niet anders. Dus dan zul je echt ook een lokaal in Zeeland alleen je brood kunnen verdienen... want dan wordt het toch heel moeilijk als je naar Friesland gaat. Eewoud. Nou, ik kan nu net weer een beetje praten. Want <tie> ik hoor Daniel Lohuis. Dat is gewoon mijn, mijn, mijn liedjes... de beste liedjes schrijver van Nederland. Ook nog in het Drents, mijn moerstaal. Het is een hele goede zaak dat je Drens. Dialect in stand houdt. Want daar ben ik mee opgegroeid. Het, het is, geeft mij een thuisgevoel. Hier kom ik weg, voor mijn hele leven, zingt hij ook. Ja, maar, met uh, deze uh, horizon uh, verweer. Vertel wegen. dan even in, in, in jouw dialect wat jouw liefde voor Daniel Loews is. Of Daniel Loos is de beste schrijver die er is. Die heeft de mooiste liedjes en die zingt in mijn tol. Dat ik allemaal alles goed kan verstoren. En dan ben ik de thuis. <tie> en dat kan. Hey, en, nu, en nu even vertaald. Als <Gelach> <Gelach> de beste liedjeschrijver is, dan kan je in Amsterdam het tegenop. <Gelach> Hij is goed verstaanbaar voor mij, het is oh, mijn moedertaal. Wacht oh, even, kijk uit wat je zegt, want dan gaan we verschil accepteren. Nee, joh, ga je gang. Het mag voor mij allemaal... en ik vind het ook vaak toch mooi klinken om naar te luisteren. Maar om er nou regelingen voor te gaan maken, dat gaan we niet doen natuurlijk. Jawel, dat moet, moet Zeker, dat is cultuur. <Gelach> ja. Je betaalt ook voor schilderijen. Als, als je een cultuur moet regelen, is het geen cultuur meer. Dan is het al afgebroken. Cultuur is wat de mensen uit zichzelf met elkaar doen. Ah, maar het is maar ook leuk weet, als je... Als helemaal het... mee eens bent, dat, <grijgert> wat jij nu zegt. Maar ik ben het wel met je punt één... dat ik denk dat zeker een dialect gewoon in stand gehouden moet worden... door de mensen die het spreken. En ik vind het heel mooi dat jij zo van je dialect houdt, Evoud. En ik denk ook dat jij dat vooral moet blijven spreken. Maar niet dat dat bijvoorbeeld op school moet worden gegeven... of dat wij daaraan mee moeten gaan betalen. Robert? Het is ook leuk als, je la, als de kids later naar een museum gaan in hun streek... dat ze kunnen horen van hier sprak men ooit deze taal. Dit dialect. <grijgert> maar ja Maar, ja, maar, maar dat is nu gewoon allemaal... Je vergeet dat, ik, dat mijn, mijn vader en mijn moeder... Die die praten nu nog steeds thuis dialect hè? mijn opa die kon niet anders dan dialect dus ik ben er echt mee opgegroeid en ik vind het ook een hele goede zaak dat je die taal dat je die, die talen verschillende talen in Nederland dat je die ook in ere houdt en in stand houdt ja maar dan blijft heel tweetalig. hè laat je dan ook je kinderen gewoon tweetalig opvoeden en goede kennis en gebruik van het algemeen Nederlands en de dialect op die en manier staat goed op je cv hè tweetalig oké okay. <truimert> nou, ja ja je gelijk 3, 2, 1. ja de hoofdprijs gaat natuurlijk naar Heerwoud, die even duidelijk maakt... hoe belangrijk het is om je eigen identiteit te hebben... en hoe belangrijk diversiteit is om de wereld beter te maken. Prachtig. Het Lagerhuis. Daar kom je binnen in zo'n zonnebankstudio-hokje. Achter de balie stond een pop kaas. Tenminste, dat dacht ik. Bleek gewoon een meisje te zijn die iets te lang onder de zonnebank had gelegen... De zonnebank waar we net Jochem Meijer over hoorden, die wordt door één op de vijf Nederlanders gebruikt. Veel te veel, vindt KWF-kankerbestrijding. De organisatie stapt daarom naar de minister en wil maatregelen. Ja, en onze stelling luidt, ik moet er even de ruimte voor nemen... verbieden die zoene, zonneba zonnebanken, zonnebanken. Verbieden die zonnebanken. Ja, ik kijk natuurlijk of ze niet te bruin worden gebakken. Robert. Ja, ik ben ervaringsdeskundige. Je moet het zo vaak mogelijk doen. Maar vind jij het lekker onder een zonnebank? Maar nee, nee, ik ga, ik ga gewoon pakken van vakantie naar een mooie zon. Nee, maar het, is, het is heel schadelijk als je daar... Het is schadelijk, schadelijke bedrijf. Dus verbieden. Nou, verbieden hoeft ook niet, maar gewoon wel stelselmatig tegen mensen zeggen van ja. je kweekt huidkanker op zo'n manier. Ja. Hoogst onaantrekkelijk maken bijvoorbeeld. In Nederland hebben we het beleid dat iets wat ongezond is, dat we dat duur maken. Dus begin maar eens met de prijs, de vier- vijfvoudige. Nee, nou. nou, houd dat eens nou. op met al dat vingertjeswijzen. Te veel suiker, te veel vlees, te veel dit, te veel dat. We komen langzamerhand in een 70 miljoen talent bejaarden thuis. Niks mag meer, alles is gevaarlijk, alles is dit. Ik neem mijn eigen verantwoordelijkheid wel. Ik ga niet elke dag onderzoeken. Ik weet wel dat het slecht is. Hoe vaak Ik weet ga dat je ook het ook slecht is. Nou, niet zo vaak als Robert, maar nee. één keer in de week. Nou, Anna, het zou je misschien verbazen, maar ik ga ook wel eens naar de. Zonnebank. Dus ik zou het heel jammer vinden als het afgeschaft wordt. Ik word in de winter best wel bleek. Dat zou je <lacht> ja. zien. Zo en zo. nee, maar ik, dus ik vind ga... het dan ook leuk om een beetje. En het is ook echt heel lekker. Het is even alsof je oh ja, een kwartiertje op vakantie bent. Dus ik zou het jammer vinden als het afgeschaft wordt. Ik ga voor de medische reden vitamine D. Hè? Oh, ja. ja, ik vind het wel, het zou moeten werken als een zelfreinigend filter. Als je kijkt welke mensen er allemaal onder gaan liggen. <lacht> <lacht> Laat maar lekker zijn werk doen. <lacht> ja, ja, jij hebt er hier een paar. <lacht> <lacht> oh, ja. Uh, is verbieden niet te veel. Is niet te, ja, niet verbieden veel niet. Nee, maar je moet mensen wel uh, vertellen dat er risico's aan kleven. Ja, ja, we, dat weten we toch allemaal. De, de, de, de banken is slecht, roken is slecht, te veel eten is slecht, alles is slecht. Nee, dat maar, weten we toch. Maar als nou, je als, je ja, hoeft het dus voor ja. mij ook niet te verbieden. Maar als je de, de, de, de belasting of de prijs ervan zo hoog maakt dat je er echt goed over nadenkt. Ja, nee, maar het heeft oh, schin, dat heeft geen zin. Want er zijn maar. altijd mensen in een bepaalde categorie die het altijd nog kunnen blijven betalen. Ja, dat is dan zo. Ja, maar dan wordt zonder banken opeens iets voor de rijken dan of zo. Ach. Omdat je, het, uh, dat je er uh, 50% belasting op zet. Dat ja. staat er helemaal nergens ja. op, jongens. Sanne? Nou ja, ik, nee, ik zit te mijmeren. Ik ben laatst uh, een paar jaar geleden door een Australische erop gewezen... dat een witte huid uh, ook een, een bepaalde schoonheid heeft. En toen betrapte <laughs> ik mezelf erop dat ik dus vond... dat een, gekleurd, een zonkleurtje vond ik mooier dan... Uh, dus een schoonheidsideaal. Er is een schoonheidsideaal, ligt eronder aan ten grondslag. En dat zou misschien dus... Maar daarom dwaalde ik af en dacht ik, wanneer is het de volgende keer? 5, 4, 3, 2, 1. Ja, Patrick, ook hier zijn we weer niet helemaal uitgekomen... maar ik vond dat AMA wel een aanzet gaf tot een goede oplossing... namelijk, het is een soort vakantie. Dus haal die schadelijke straling uit die lampen... maak er vakantiebanken van... en laat iedereen een kwartiertje per week erheen gaan. Dankjewel, dames en heren. Francisco van Jolen. En ook grote dank aan onze debaters. Robert Boer, leider Sander Roemen, Ewout Klok... Amabouwen en Simon Ettenhoven. Wil er een keertje bij zijn? Ga dan naar het Dank je wel, liefst publiek. Terug naar Willemijn Veenhoven. Dankjewel, Patrick. Het was weer mooi om te horen. Volgende week, gewoon weer op dezelfde tijd... een nieuwe aflevering van Het Lagerhuis. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven en Patrick Rodiers. De NieuwsBV. Het is groot en het is sterk. En het zit naast me. En het won veel, maar verloor ook wel eens. En ik roep hem hier zo meteen een mat op. Judoka, Henk Grol, komt net binnen. En dat hij niet altijd even lief was voor zijn kleine zusje, dat hoorden wij via Frank Evenplein. Ja, hij was vroeger behoorlijk irritant. Ja. Ja, ja het was uh, inderdaad te veel energie, altijd. Ja. Maar haat hij hem ook af en toe? Oh ja, geregeld. Ja, ja? ja absoluut. Maar ja. vertel eens, wat deed hij dan? Ja, wat deed hij? Als ik langs hem liep, dan kreeg ik gewoon al een haragoshi of een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 De toren uit de 13e eeuw moet grondig worden gerestaureerd. Dat gebeurde in 1975 voor het laatst. Dankjewel, Jeroen. De ANWB Kees Kwaks, geloof ik. Ja, Tot. Kees Kwaks. Hi, Kees. A12, Utrecht richting Arnhem. Een autobrand bij de afrit Wageningen. De brand is inmiddels al geblust. Toch zijn er nog altijd twee rijstroken dicht. Vanaf Venendaal in de file ruim drie kilometer. Radio. Ja. Ballen. Sportcarrières kennen vaak hoogtepunten... maar de meeste sportcarrières hebben ook een achterkant. Bij winnen hoort verliezen en bij goud hoort lood. Elke donderdag praat ik uitgebreid met een topsporter... over de voor- en de achterkant van de topsportmedaille. En vandaag zit er iemand naast mij... die een obsessie had voor hard trainen... en door zijn overstap naar het zwaar gewicht... nooit meer op zijn gewicht hoeft te letten. Naast mij, Judoka Henk Grohl... Ja. Henk, goedemiddag. goedemiddag. Is dat een zegen dat je dat nu niet meer hoeft te doen op je gewicht te letten? Ja, voor mij wel. Ja? Na een leven lang dieet is het eindelijk gewoon uh, ook wel een beetje genieten. Een beetje bourgondier zijn. Dan ben je ook bam meteen 15 kilo aangekomen. Zo zie je er niet uit overigens. Maar nee, ik, weet nee. Het niet. Nou, ik ben wel behoorlijk zwaarder geworden. Maar uh, ik was altijd al zwaar voor mijn gewicht. Ik moest ja. altijd. Minimaal 10 kilo afvallen. En nu is het een paar kilo bijgekomen. En uh, mijn lichaam is vooral gewoon gezond. Het ziet er ook niet uit alsof je, je helemaal hebt volgevreten volgevrezen... Dat, dat die paar kilo's daar vandaan komen. Nee. Ik vermoed nee, nee. dat het van het trainen komt. Ja, nou ja, Top? ik hou wel van wat uh, ijzertillen. Ja, daar ja, gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Um, we gaan staan eerst even stil, niet te lang, uh, bij de laatste zomerspelen. Rio 2016, uh, die liepen uit op een, kan je toch wel zeggen, deceptie. Olympische droom is over. Jeroen niet in Tokio, 100% niet. Jeroen misschien max nog een jaar. Uh, de droom is weg, die ik had. Dat uh, is het tijdwerk van Henk Vul is gewoon voorbij. Het is over en uit. Ja, dat was vrij dramatisch. Dat weten mensen nog wel dat je dat zei. Het tijdperk ging groeien over en uit, voorbij. Hoe, hoe, hoe kijk je daar nu op terug, dat moment dat je dat zei? Ja, op dat moment was dat gewoon mijn gevoel. Ja. En uh, ja, mijn lichaam uh, was op dat moment gewoon op, geestelijk en fysiek. Ik, uh, ik moest een schouderoperatie ondergaan. Ik hierdoor heel lang al met pijn in mijn schouder. Mm -hmm. uh, het afvallen had zijn tol geëist. Uh, ja, ik was gewoon even alles kwijt naar... Uh, ja, Eigenlijk, ja, zeker de laatste, de laatste 15 jaar van mijn leven heb ik gestreden voor één doel en dat was die gouden medaille halen en dat werd gewoon een obsessie. De werd dwang, ja. En daar moest ik gewoon uit, anders was het gewoon klaar. Maar op dat moment dacht je waarschijnlijk, ik kap er helemaal mee. Het is voorbij. Op dat moment kon ik even niks meer. Nee, nee het was het voor het eerst in mijn leven dat ik niet dacht aan trainen. Dat is ook wel dat... lekker of niet? Of een soort, soort ja, ook, ook confronterend, want uh, ja, dit was toch wel wat ik mooi vond. En op dat moment dacht ik gewoon van... Uh, ja, ik wil gewoon even helemaal niks meer te maken hebben met judo. En ik weet niet of mijn lichaam nog kan herstellen... van wat ik het heb aangedaan eigenlijk al die jaren. Ik heb gewoon mezelf ernstig overbelast. Ja. En gewoon nergens rust genomen. Uh, de dag naar Londen, de dag naar Beijing... waarbij ik beide keer een medaille won... ben ik gelijk weer gaan trainen. En, uh, Was ja, er heeft... nooit een dag dat jij niet trainde? Nou, ik trainde zes dagen per week. Ja. Of één dag per week rust. Maar ja, 350 dagen per jaar, feestdagen, verjaardagen werd altijd getraind. Laten we het hebben over... Uh, want we gaan zo naar de bingo-molen... en dan, daarna begint het gesprek pas echt. Maar we willen natuurlijk, als je dieptepunten hebt gehad... ook even de hoogtepunten. Gelukkig heb je ook hartstikke veel gewonnen in je carrière. En dat klinkt dan zo. De grote verheerpon! Grol wint gewoon. Hij laat hem los. Hij wint met twee juiko's. Chapeau voor Henk Grol. Teleurstellend verloren in die halve finale. Zich uitstekend herpakt. En zijn Olympisch debuut hier bekroond Met een bronzen plak in de klasse tot 100 kilo. Ik ben natuurlijk wel blij met de derde plaats. Maar ja, dat was gewoon mijn dag. En ik had gewoon kunnen winnen. En Grol is in vorm. Hij is gretig. Hij is agressief. En voelt dat die bronzen plek binnen bereik is. En dat gaat heel snel nu hoor. Dat is nog 6 seconden, 5 seconden. Het publiek telt af. En hij heeft het gewonnen. Henk Grol in de klasse tot 100 kilo juicht en uh, kijkt naar zijn supporters en zegt, ja, ik heb het toch maar gedaan. Ik, ja, ik heb een bronzen medaille ge gewonnen, maar ja, uh, het had wel, ik had het eigenlijk natuurlijk liever goud gehad, klaar. Het is ontzettend spannend hier in het Maracanazinho in Rio de Janeiro. Henk Grol, alles op niks. Hij pakt zijn tegenstander. Het is over, het is uit. 2009 won die zilver. 2010 won die zilver in Tokio. En het is afgelopen. Grol wint zilver, ook heel knap. Want Het is weer een mondiale plak. Henk Grol in het blauw tegen Lukas Krapalek uit Tsjechië. Grol, dit is zijn vijfde EK-finale. Drie keer zilver, maar nu staat hij een NUKO voor vanwege deze techniek. Maar het is spannend. Daar is de zoomer. En Henk Grol is Europees kampioen en is daar ongelooflijk blij mee. Als je dan toch goud kwam in, dan is het wel heel speciaal. Grappig, ik probeer iets van je gezicht af te lezen. Ik zit stiekem deels naar je te kijken. Niks. Ik kan niet zien wat je, wat je het mooiste vond. Twee bronzen medailles op de Spelen, drie zilveren medailles op de WK's. Wat waren het nog eens drie gouden plakken op de EK's? Wat is, wat is het hoogtepunt dan daartussen? Nou, dat is een hele moeilijke vraag. Maar uh, de eerste Olympische Spelen in 2008... Ja, daar was ik wel zo ongelooflijk in vorm. Mm -hmm. Ja, dat is wel een heel speciaal gevoel. Dat heb ik niet vaak meer gehad, maar een aantal keren nog. Twee negen jaar na Rotterdam waarbij ik met één b moet judo. Ja, dat zijn wel mo hele mooie momenten. Uiteindelijk vies ik die WK-finale een beetje dom op het einde... waar ik nog steeds niet kan geloven. Maar goed, dat is gebeurd. Maar ik ben wel trots op mezelf. Ik heb mezelf wel door ongelooflijke bestuurders heen geknokt... en daar ben ik gewoon mee gaan strijden. En daar heb ik nog zoveel uit kunnen halen. Ja. En daar kijk ik nu weer gewoon op terug. En het heel toevallig ben ik bezig met het maken van de presentatie. En uh, ben ik die beelden aan het bekijken... en dan krijg ik toch wel weer een soort van gevoel bij. Een gevoel van nog een keer nog een keer maar dan. Ja, ook het, het ongelooflijk. ook het ongeloof. Ja, en dat zwaargewicht nu en ja. nu. Ik voel me echt gewoon herboren. Ik ben gewoon niet meer helemaal, zeg maar, fijn geknepen en uh, afgetraind. Maar ik ben gewoon, ik heb gewoon energie. Ik kan gewoon eten. Ik ben hersteld. Ik train minder. Ik dus ben daar heel voorzichtig mee nu. Ja. Voorzichtiger dan ik was. Dus ik voel me daar gewoon goed onder. We gaan zo praten over wat voor trainingsbeest je was tot aan nu. Maar eerst de bingemolen. hij staat daar. Ik vraag elke week aan, uh, aan alle sporters, um, ga eraan draaien. We hebben namelijk wat, uh, wat vragen van sportpsychologen bij elkaar ge gedaan en die nou. zeggen als je, elkaar, uh, als je deze vragen beantwoordt, dan leer je elkaar snel kennen. En Er zitten ook wat vragen in van de sporters die hier eerder zijn geweest. Die mag jij straks ook doen. Die mogen vragen in het molentje stoppen. Nou, zeg maar. En dan een kort antwoord. En 32. 32. Um, wat is je mooiste sporterinnering? Nou, dat vroeg ik eigenlijk net ook aan. Ja, moeten we dan even nieuw draaien? Doe maar een andere. Ja, okay. doe maar een andere. 24. Oh, je hebt al echt sporten betaald. Je hebt toch... Ja, er kwamen <laughs> Gezochtend... twee uit. Ik kan er <laughs> ook kan de... niks aan <laughs> doen. Ik heb er heel hard aan gedraaid. Ja. 24. Um, wat of wie kan jou afleiden vlak voor een wedstrijd? Wow. Helemaal niemand. Niks of niemand? Helemaal niks? Nee. Als ik gewoon, ah. ja, ik heb gewoon, als, ik, als het moet, dan moet het. En dan ga ik ervoor. En ja. dan natuurlijk, je vechtsports, hartliefde. Dus de deur open staat, denk je, en ik weg. Maar nee, ik ga gewoon een strijd aan. Mooi. Niks, dus niemand. Nog eentje. Zes. Nummer 6. Um, ja, wat is de belangrijkste bijdrage van je ouders aan je sportcarrière? Nou, alles financieel. Hebben me gesteund. Hebben me overal heen gebracht. Gehaald. Ja, zonder mijn ouders had ik hier niet gezeten. Laat dat duidelijk zijn. Ja, en wat is dan het allerbelangrijkste? Nou ja, kijk, ik heb heel veel moeten reizen. Omdat ik geboren ben in VeenDam. En in VeenDam word je niet zomaar wereldkampioen. Nee. Dus daarvoor moest ik gewoon ergens anders gaan trainen. En dat is de, werd eerst Groningen en later werd het Haarlem. Ja, ja en daar heb ik gewoon ondersteuningen nodig gehad. Dus anders was het gewoon echt niet gelukt. Nog eentje: 23. 23, dat is de laatste. Even kijken. Mm -mm. Oh, dat is wel leuk. Dat is een uh, vraag van Margot Boer. Luister mee. Je hebt nu zeg maar, een, een relatie zeg maar, als kind met je ouders. En uh, wat voor relatie zou de, de volgende hebben met een kind of toekomstige kind? Wat zou die willen hebben voor, voor relatie? Wat voor relatie zou je met je toekomstige kind willen hebben? Nou, ik hoop een hele goede, <lacht> hele goede relatie. <lacht> ja. Maar het is best wel, ik hoop niet dat ik wat ik met mezelf heb gedaan, dat daar, mijn angst is dat mijn kinderen natuurlijk gaan judoen. En dat je daar zelf ook. Ja, ik ben best wel afgehard in dingen. En dat is me ook geleerd. Dat was ik vroeger niet. Dat is natuurlijk wel een angst die je hebt... dat je ook weer moet normaliseren wat normaal is. Dat sla je misschien soms wel in door. Maar bedoel je, ben je afgehard in, in wat? In... Ja, vooral fysiek en hardheid. Maar wat je met judo moet opdoen, ook om die top te halen. Om een voorbeeld te geven. Toen ik 18 was, toen uh, brak ik een vinger op een trainingskamp... waarbij mijn coach Maarten een tapeje pakte... en dat op mijn vinger draaide. En waar ik zei, maar maarten, mijn vinger is gebroken. En ik had tranen in mijn ogen. Maar hij zei, ja, dan kan me niet schelen. Je gaat gewoon judo. <laughs> dat zijn wel meer momenten geweest... waar. We... Ik heb geleerd om om te gaan met pijn. Ja. Dat Moet je ook leren. Niet dat kan je niet. Dus dat er zijn wel dingen. En daar hoop ik wel. Dat je moet natuurlijk wel normaal omgaan met je kinderen. Je wil wel een normale band. Ja. Dit zou jij je kinderen niet aandoen. Je zou niet tegen je zoon of dochter zeggen, maar opschiet het door jullie? Nou, dat moet ik niet doen, denk ik. Nee, maar je zegt ook weer niet heel hard nee, dat is wel grappig. Nou, maar ik denk dus... niet dat het een ouders is. Ik denk dat het meer dan een trainer is. Ja, ja. oké. Okay. Ben je, in je, in je emotioneel ook afgehard? Gehard? Bepaalde dingen wel, bepaalde dingen niet. Welke dingen wel? Nou, zich met pijntjes omgaan en als het moet, dan moet het. Maar privé hmm. uh, ben ik helemaal niet zo hard. Nee? Hoop ik. Softie. <lacht> hou <lacht> je wel eens bij films? Een nee, weet? nee, daar heb ik niet zo'n last van. Oh. Nee. Maar, maar op andere momenten, gewoon als er iets nou, gebeurt die ja, ja dat, dat kan, maar dat gebeurt niet vaak. Nee, nee ik hou het lief voor mezelf. Ja. Goed, um, laten we praten over dat jij als kind al de aller, aller, allerbeste wilde zijn. We bespraken iemand die jou als kind heeft meegemaakt vanaf je vijfde. Luister mee. Henk Grol was een jongetje die vroeg op judo was... als je tegen een normale kind zegt... je moet door die muur lopen... dan zeggen ieder kind van nou, dat lukt niet. Maar Henk, die zei niet van wil het niet... maar die ging gewoon door die muur heen. En dan komt hij achteraf, komt hij die paas achter... dat het niet lukt. Dat is een beetje de mentaliteit van Henk Grol. Hij zwong niet over van talent, niet, maar had wel een enorme doorzettingsvermogen. Weet je wie dit was? Ja, dat moet Paul Siegman zijn. Ja de eerste trainer hè ja. vijf was je en toen een kereltje dat door probeerde door een muur heen te beuken weet je dat nog kun je dat nog nou, herinneren vijf ik weet alleen dat ik mijn eerste les als deze man was twee meter en ja dat die man mij een hand gaf dat weet ik nog precies ja? Maar ik weet natuurlijk niet meer precies hoe het is gegaan. Ik weet mijn eerste wedstrijd dat ik verloor en dat ik heel kwaad was. Dat weet je nog wel? Ja, dat weet ik nog wel. Was ik in Groningen. Mijn moeder zei: maar ik zei heb ik verloor? Ja, je krijgt geen beker. Dat vond ik heel erg. Maar Toen dacht je: ik, ik zou jullie wel meer. krijgen, de wereld. Ja, ja. nou, ik heb ontzettende drive. En ik heb met z'n zetten gezegd dat ik wereldkampioen wil worden. Zeiden: ja, daar hangen wel consequenties aan vast. Zei ja, prima, en die aanvaard ik. En ik, uh, ja. ik wil dit. Ik was vijf en ik speelde met de Lego. Jij was vijf en je probeerde door een muur heen te beuken. Ja, maar ik had gewoon. Komt op, die, dat? op die leeftijd had ik gewoon veel energie. En ik wilde, ja. gewoon, ik wilde gewoon winnen met alles. Alles. Dus het was gewoon best wel lastig. Ook voor mijn hm. familie. Het was niet dat je geboeid werd door je vader of je moeder. Dat zat nee. gewoon in jou. Nee, ik kom het best wel goed. Ik ben best wel een verwend jongetje uit Veendam. Ik heb het maar, eigenlijk ben ik aan niks tekort gekomen. Nee. Maar die drive is gewoon uh, ja, mijn hele leven al. En het staat ja. me soms ook in de weg, maar dat is ook mijn kracht. ja. Misschien juist daar wel, wel daarom. Dat je een beetje verwend was en dat er niks te behalen viel. En dacht je dan, ik, ik wil iets doen wat ik nog niet kan. En wat me niet in de schoot wordt geworpen. Het is wel erg psychologisch van een koude grond. Maar... Ja, nou, misschien. Wellicht. Ik weet het niet. Maar het is natuurlijk wel ongelooflijk dat je op die jonge leeftijd al uh, zo extreem bent. In trainen en plichtmatig bent. En, en, en dat je ouders nooit moeten zeggen. Henk, wil je niet je moet naar training hey, Dat was helemaal geen issue. Henk wilde naar training. En Henk wilde winnen. <lacht> Als Henk niet won, dan wilde hij nog harder trainen. Ben je degene die het hardst traint van Nederland? Oh, dat, dat is niet aan mij om te zeggen maar je bent beest. Ik hou wel van trainen, ja. ja. Nou, We hebben even geïnformeerd, jij, jij liet je ook echt niks, eh, je trok je niks aan van iemand. Hè. Je trainde tot, tot ver over de grens van wat je lichaam aankon. Adviezen van anderen sloeg je in de wind. Waarom? Ja, dat is een hele goede vraag. Het enige wat je natuurlijk wil is dat een coach bij jou zegt, als je dit doet, word je kampioen. Dus dat hij de stress bij je wegneemt. Hmm. Ik heb nooit dat vertrouwen kunnen... Uh, uh, ja, nooit, ik heb het nooit geaccepteerd. Tenminste, dat vertrouwen kunnen hebben in mijn coach. Want de coach had het waarschijnlijk wel, wel genoeg zeg maar, in zich om dat bij me te doen. Alleen ik accepteer dat niet. En dat komt natuurlijk ook door de situatie dat ik een aantal keer tweede ben geworden. Waardoor ik natuurlijk nog harder dacht, nog meer energie erin wilde steken om te winnen. Terwijl dat helemaal niet meer komt. Terwijl ik juist meer afstand had moeten nemen. En daar kom je pas later achter. Maar op een gegeven moment zit je in een rollercoaster waar je van denkt van ja, weet je, ik wil nog meer, nog harder. En ja, dan... Ook al ging... heb je pijn, ook al, ook al, ook ja, al schreeuwt je lichaam, het gaat niet meer. Ja, heen ik tot... heb met echt uh, afgescheurde kniebanden gebroken, ribben, duim gebroken, schouder. Alles. Alles, nee, ik gaf nooit op. Tot het echt niet meer kon. Je werd ooit, las ik, aangekondigd bij een presentatie als de nummer twee van de wereld. Wat deed je toen? Nou, ja, dat vind ik verschrikkelijk. Dus dat is, dat is nu <laughs> mijn ding. Daar kan ik heel slecht tegen. Ja, dus dat is natuurlijk niet wie ik ben. Ja, dat zo zie ik mezelf natuurlijk niet. Maar ja, dat zijn en ik heb een aantal resultaten waarbij natuurlijk die naam, de naam Joop Zoetemelk vaak naar voren komt. Maar ja, die heeft uiteindelijk wel de Tour gewonnen. Dus, uh... Maar wat deed je, dacht je fuck het, ik ga nog, nog, nog twintig keer zo hard trainen. Ben je dat ook ja, daadwerkelijk gaan doen op dat moment? Toen dat werd ja, tegen je Ja, Ik gezet? heb hele domme dingen gedaan, waardoor gewoon gewoon nou, mezelf straf geven en dat soort dingen. Jezelf straf geven? Ja, straf training. Mezelf heel veel dingen ontnemen, omdat ik vond dat dat misschien ging helpen. Maar het ding is, als je gewoon, het is heel raar, als je verliest mm -hmm. en je komt thuis... dan denk je gewoon dat de vrouw achter de kassa bij de Albert Heijn... ook denkt, ah, dat is die sukkel, die heeft gewoon verloren. Zo'n gevoel heb je, dat die vrouw die op straat loopt... en die je dan aankijkt, de één keer het van, denk, ah, dat is die sukkel, die heeft net verloren gespeeld. Spelen. Dat gevoel. Gewoon iedereen, voor je gevoel, iedereen weet het. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar het zit dan zo diep. En de enige manier waarop je dat kwijt kunt raken... is voor mij hard trainen. Gewoon gelijk weer zo hard mogelijk. Om dat gevoel maar een beetje te dempen. Maar durfde je dan nog van de buiten? Jawel, nee, ik ben niet schizofreen. Nee, ik wil graag naar buiten. Maar ja, alleen, maar... je wil het gevoel kwijt. En dat is of een, ja. zo snel mogelijk weer een wedstrijd judo Of heel hard trainen. Zoveel dat je gewoon vermoeid bent en dat gevoel een beetje kwijtraakt. Dat was voor mij een uitlaatklep. Je hebt, uh, neem ik zo maar aan, um, voor de Spelen van 2016 harder getraind dan ooit. Maar, daar ik moest had veel fysieke verduren. problemen in, uh, in 2016. Okay. Dus uh, ik had een gebroken sleutelbeen. Een stuk botter af ik heel maar veel. Maar in, in die tijd, hè, train je dan met plezier? Nee, want ik had toen veel pijn. Dus ik kon mijn arm niet goed gebruiken. Alleen, nee. er was geen optie om te opereren. Maar en daarvoor, toen je nog geen pijn had, train je toen met plezier... als je, je zo, zo ongelooflijk hard trainen, zoals je net zei? Nou, het ding is dat ik gewoon veel uh, moest afvallen. Dus ik was continu bezig met dat dieet. Mm -hmm. En off-season vond ik het altijd wel fijn om te trainen... want dan had je even niet de stress van die wedstrijden. Dus zeg maar, in vakantieperiode was het voor mij fijn trainen... maar had ik niet even dat vooruitzicht van die wedstrijd. Ik heb nog genoeg tijd, ja. nu kan ik wel ontspannen, ontspannen trainen. Dat vond ik altijd super fijn. Of is het ook een... Nou, ik, ik, ik vraag van... Hè, heb je dan plezier tijdens het trainen? Ik kan me ook voorstellen dat je als topsporter denkt... Wat is dat nou voor een stomme vraag? Het gaat niet om het plezier. Nee, wel. Het, gaat, het gaat om het doel. Ah, nee, maar er zijn, wat telt. Het is Er zijn goede dagen en slechte dagen. Maar je krijgt wel een kick van iemand fysiek gewoon... Uh, ja, plat zegt Te slopen. Ja. En iemand in zijn ogen te kijken. Dat hij echt <laughs> niet meer wil. Want dat is nu in het zware gewicht ook. Ja. Ik heb een maand geleden... Iemand gehuurd van 170 kilo. Ja. In de hoofdfinale een Braziliaan. Die kijkt gewoon in zijn ogen. Die is gewoon bang. En die geeft gewoon een minuut op. En is dat dan wat je... Want wat ik niet begrijp als, als zijnde niet-topsporter, verder van dat... Is, is de beloning is zo ver weg. Je traint voor iets en hopelijk haal je die medaille... en win je dat WK of behaal je die medaille. Maar dat is zo ver weg en het is ook nog niet gezegd dat je het haalt. Dus wat houd je op de been terwijl trainen niet eens echt leuk is? Nou, mijn trainen is wel mooi. Wel... trainen is wel mooi. Natuurlijk is het een strijd met jezelf. Judo is, ik vind het een kick om iemand gewoon een mooi punt te geven. Om iemand hard te gooien, om het fysiek te lijf te gaan, te knokken. Daar hou ik van. Als je daar niet van houdt, dan moet je niet dat vechtsport doen. Nee. Dan is het natuurlijk, dan heb je wel een probleem. Als je niet van trainen houdt, dan moet je stoppen met judo. Want maar die is... angst in iemand's ogen, dat is misschien wat het mooiste. Nou, vooral voor zijn wedstrijd. Dat is gewoon, daar vind ik wel mooi. Ja, als ik iemand <lacht> gewoon, we hebben dan zo'n pakkencontrole, begint het schouwspelen, dan kijk je elkaar en sta je dicht bij elkaar. En dan zie je al iemand wegkijken. En dan moet ik al iemand even recht in zijn ogen aankijken. Die nog even ervoor blijven staan. En wat voel je dan? Wat... Nou, dan voel ik gewoon. dan weet ik al van tevoren wat, hoe, hoe die in het spel zit. Maar wat, wat denk je dan? Oh, ik heb hem of wat, wat gaat er dan Nou, aan? dan weet ik wel, een beetje, als hij weg gaat kijken. Dan, uh, of ze gaan heel zenuwachtig doen. Dan weet ik wel. Ik zie gewoon hoe iemand gewoon beweegt voor mijn gevoel. Het, is, het klopt natuurlijk niet altijd. Maar is het een soort oergevoel? Nou, ik heb nee. gewoon een squets het dat het me niet meer uitmaakt. Dan gaat alles op nul. En dan is het gewoon één nee. ding: is winnen. Ik ga gewoon die mat op om te winnen. En, en wat er ook gebeurt, ik ga gewoon niet opgeven. En dat is ook wel wat ze weten. Er zijn een aantal mensen fysiek heel erg fit. En daar hoor ik wel bij. Welk gewicht dan ook jullie houdt Nu ook mm. een zwaar gewicht. Dus zij weten: ja, deze jongen blijft gewoon komen. Wat er ook gebeurt. En dat is heel veel mensen zijn fysiek niet fit. Mm. Dus ja, ze kunnen het gewoon niet volhouden. We gaan een plaat draaien. Want ik heb gevraagd: wat wil je meenemen? En dat is. Uh, uh, Ed Sharon. Ja, waarom? Perfect. waarom? Nou ja, iemand die dakloos is, die dan uiteindelijk hier komt... is natuurlijk wel een heel mooi verhaal. Ja. Ik vind het gewoon een mooi nummer. girl. I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell Perfect, mooi, mooi verhaal van de man die ooit dakloos was en toen kampioen werd. En er zit er eentje naast mijn Henk Grol. Um, We vragen altijd iets, neem iets mee. Je hebt iets meegenomen, je zegt net tegen mij de het plaats: ja, ik hecht eigenlijk nergens aan. Ik heb nou, aan niks, geen, geen enkel attribuut. Pakken zijn niet belangrijk voor je, dat doet ja, helemaal niet toe? Ja, ze zijn zo klein mogelijk, maar ja, als ze er, er dan ja, niet meer oké okay zijn... dan heb ik nieuwe. Jeroep ja. band raak ik regelmatig kwijt. Ik, ik wil niet, ja, ik heb geen favoriete sokken of zo. Nee, nee, maar je moest dus weten hoeveel sporters hier aan tafel zitten... die, nee, maar dat ene stukje en dat, ja, en dat, en dat geen, machine, dat moertje, ja. die schaats... dat is belangrijk. Nee, ja, je, dan, judo je, dan, je, dan is gewoon met je, met je handen, met je lichaam en je, pakken ze maar. En nou, je bent doen. gewoon een beetje te nuchter voor dat soort dingen, denk ik. Maar Toch? ik wil er niet aan toegeven. Ah, waar niet aan toegeven? Want ik krijg alleen maar stress van dingen. Ja, dat wil ik niet. Je wil, je wil niet ergens aan hechten? Ja, nee, maar als ik dat dan vergeet, of het is er niet... dat ik dan niet, eens van niet meer kan presteren. Of dat ik in één keer alleen maar presteer in blauw. Of in één keer alleen maar in wit. Ja, kom op, ga Gaan we, niet, gaan we niet ermee doen. ons onzin allemaal. Dus wat heb je meegenomen naar lange aandringen? Nou ja, het uh, lijkt wel een uh, zakje met kook, maar het ja. is talkpoeder. En uh, wij zeggen altijd in judo uh, klimmen is winnen. En ja. touw klimmen voor je grip en voor je kracht. Dus dat doen we eigenlijk na iedere judo training Gaan we een paar keer de touw in. Ja, maar dan heb je dat wel echt nodig. Ik, bedoel, het is nou, wel ik heb uh, voor mezelf een beetje zweethonden. Dus uh, dit is wel handig voor mij. Zeker als je het zwaarder bent dan, en je wil niet glijden... Ja. Dan, uh, ja. Dus voor mij is dat wel een ding. Nou zit jij hier als een vrij opgeraamde jongeman naast mij. En dat is wel eens anders geweest. We lieten net het fragmentje horen 2016. Rio, dat was wel rock bottom, denk ik. Dat ja. was wel je dieptepunt. Daarin heb je weer moeten opkrabbelen. Dat heb je onder andere gedaan aan de hand van Yves Kummer. Of aan de, ja. de hand, maar dat is een goede vriend van jou. Oud rugbier. Ja. En die adviseert jou. Wat heeft hij tegen jou kunnen zeggen? Of wat heeft hij kunnen doen dat jou deed inzien... er is weer licht aan het einde van de tunnel? Nou, ik kan er één ding zeggen. Kijk, ik, ben, ik word uh, aanstaande zaterdag 33. Ik weet dat ik in de hersen van mijn carrière zit. Ik weet dat mijn lichaam in de tak zit van wat je het aan kan doen met trainen fysieke arbeid. Mm -hmm. Maar ik weet als ik het goed doe. Dat ik nog absoluut mee kan doen in de wereldtop. En uh, dat weten we beiden. Yves en ik, daar hebben we heel veel gesprekken over. En ik doe het gewoon omdat je het leuk vindt. Dus die stress moet niet meer komen. Uh, dat willen winnen. We zien het wel. Als de wedstrijden gaan winnen, gaan we zelf het podium komen. Ja, maar dat, dat is... we zien wel, dat, dat heb jij in al die jaren daarvoor nooit kunnen zeggen. Natuurlijk, nou... als ik op een wedstrijd wil, dan wil ik winnen. En dan ga ik het ook echt doen. Oh. Maar als ik nou voor, gewoon in de voorbereiding gewoon relaxed kan zijn. En gewoon alles goed op orde heb. En, uh, ja, samen met eigenlijk uh, Yves en uh, Michael Fonk van Matrix Fitness. Die mij ook onwijs steun hebben. Samen gewoon uh, vierkant zijn ze achter mij gaan staan. Dus zeg maar weet je, wij hm. geloven nog in jou. En uh, doe je ding. Maar heb er vooral plezier in. Als je geen plezier hebt, stop er alsjeblieft vandaag mee. Maar vroeger was er die frustratie van. van en, en ik heb nog geen goud op de spelen. En ik ben nou, nog geen nou, wereldkampioen. Heeft, nou, heeft hij je daar een beetje van af kunnen brengen? Nou ja, we hebben natuurlijk gesprekken over. En je moet ook gewoon, uh, waar ik, vandaar, ik heb gewoon gewonnen wat ik heb gewonnen. En dat is gewoon een, een gegeven. En daar kunnen we er natuurlijk elke dag over in gaan zitten. En dan kan, wat ik ook elke dag nog aan herinnerd eigenlijk op straat. En, uh, en mensen die mij vragen van ben je nou gestopt of ga je nog door? En uh, ja, alles komt een beetje daar terug. En mensen vinden dat ik nog door moet omdat ze denken dat ik zo... Maar even... mensen op straat spreken jou aan op het feit dat je bijvoorbeeld nog geen olympisch goud hebt. Dat gebeurt? Ja. Wat zijn dat voor rare mensen? Nou, ze dus gunnen me... Dat ze denken dat ik dat nog even makkelijk zou kunnen halen in Tokio. Ja, ja oké. Okay, dus ze ze Alles is positief, maar ze vinden me dan een helft. Omdat ik eh, met al die tegenslagen. En wat en zeg en, je dan tegen zo iemand die dat zegt? Ja, dank je wel. Ja, wat moet ik er anders op zeggen? Ja. Rot, rot op, lul. Sorry. Nou ja, ik, één ding wat Yves Laat dat maar zegt. met rust? Yves zegt altijd tegen me: Henk, als ze nog over je praten en ze geven je nog een hand, dan tel je nog mee in het leven. En zo sta ik er natuurlijk ook zelf in. En Yves is gewoon degene die me vaak een spiegel voorhoudt. En zegt van, wil je dat echt nog? En maar heeft Ives ook gezegd van, van, van, gast, kijk naar wat je hebt. Ik bedoel, je hebt misschien geen Olympisch goud, maar wel brons. Heeft hij dat ook doen inzien? Ja, dat zeggen mijn coach nu ook continu. Ik praat af en toe. Maar coach Maat Aarns zegt ook, je moet tevreden zijn. Cor van de Geest, ook af en toe een bakje koffie. Maar ik zeg, Henk. Kijk nou wat je allemaal gewonnen hebt. Het is zoveel. Je hebt zoveel medailles. En laat, laat het gaan. En zie gewoon wat er nog gaat gebeuren. En het kan nog zo mooi worden. Want we zien het wel. En we kunnen nu wel elke dag... Iedereen wil natuurlijk weer van hen horen. Van ik ga winnen en ik ga dit. Ja, we zien het wel. Weet je wel. En ik weet gewoon dat ik absoluut bij de wereldtop hoor. Nou, Het is aan mij om te laten zien. En ja, ik wil gewoon niet meer wekenlang slecht slapen. En heel veel ellende. Van nou, heb ik gewoon gezien in. Dat probeer ik gewoon te voorkomen door een beetje die instelling te hebben. Wat ga je eigenlijk doen na het judo? Weet je dat al? Um, nou ja, ik ben met een aantal dingen bezig. Ik word natuurlijk gesponsord door Matrix Fitness. Ik heb eigenlijk wel een eigen gym. Dat is eigenlijk wel wat ik eigenlijk... Waar ik al mee bezig ben. Je heb Ik heb ja, een, hele mooie, een, gym, hè? Ik heb een hele mooie... Ja, die is even weg. Maar die, uh, ik ben heel erg... Ik heb natuurlijk een jaar eruit geweest. Ben ik, ja, heb ik gebouwd een eigen presentatie. Dus ik ben te, bo te boeken bij sportspeakers. Dus <laughs> hè, gelijk een beetje reclame voor dat mezelf. Ik heb net er nog even in gelegd. Goor ik het er nog even in. Ja, en, uh, uh, ja, ja, ik wil ook wel graag ondernemer worden. Maar ik kom uit een ondernemersfamilie. En uh, dat zit ook wel in me. Dan kan ik nog winnen met iets anders. In plaats van met die sport. Want dat lichaam heeft wel een keer winnen, rust nodig. Dat winnen, dat gaat er niet meer uit. Ben nee. Ik ben benieuwd of dat ook in je vraag zit. Want jij hebt ook een vraag voor het bingelmolentje voor de volgende sporter. En wat is die? Ja, de vraag is van uh, ja, welk moment is in je jeugd heel erg belangrijk geweest... voor de rest van je carrière? Mooi. Dat heb jij al een beetje uitgelegd, hoe dat zat met je ouders. Ja, maar ja. Mijn, voor mij was het moment dat ik mijn vinger brak... en dat mijn coach zei, je moet nu door doorjudoën... en dat ik niet kon vluchten. En dat was wel een soort eye-opener. Want ja, daar kan je eigenlijk best wel mee door. Dit is geen advies voor met uw kinderen trouwens. <laughs> zo met dat weet je wel met dat handje op de kachel, dat is goed, daar word ja, je nee, ze hard van. Ja. Henk Grot, dankjewel. succes met je toekomst. Zo dankjewel. meteen, Bien BNN Vara.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 I'm